Dit is Renate Evers met het NOS Journaal. Het Oekraïnse leger trekt de zware wapens nog niet terug. Dat heeft een legerwoordvoerder gezegd. Pas als de beschietingen van pro-Russische separatisten helemaal ophouden... wordt begonnen met de terugtrekking. Het creëren van een bufferzone is een onderdeel van het staakt het vuren dat vorige week zondag is ingegaan. Maar volgens een legerwoordvoerder zijn militairen afgelopen nacht... twee keer onder vuur genomen. Twee Thaise theatermakers hebben 2,5 jaar cel gekregen. omdat ze koning Boemibol hebben beledigd. in een toneelstuk over een fictieve koning. Het stuk werd in 2013 opgevoerd op een universiteit in Bangkok. en de twee makers waren in augustus opgepakt. Ze hebben in december schuld bekend. De Thaise wetten voor majesteitsschennis zijn erg streng. Wie de monarchie beledigt of bedreigt, kan tot 15 jaar celstraf krijgen. Een deel van de psychiaters en psychotherapeuten weigert contracten met zorgverzekeraars af te sluiten. Ze zeggen dat de bemoeienis van de verzekeraars ten koste gaat van de kwaliteit van de geestelijke gezondheidszorg. De verzekeraars stellen bijvoorbeeld eisen aan de vorm en de duur van de behandelingen. Dat meldt de Volkskrant. Bij de website zorgvoorkwaliteit.nu hebben zich zo'n 400 psychiaters en psychotherapeuten geregistreerd die geen contracten met verzekeraars hebben. PostNL heeft vorig jaar meer omzet en meer winst geboekt. Ondanks de dalende postmarkt steeg de omzet met 2% naar 4,25 miljard euro. De netto winst kwam uit op 226 miljoen euro. Een jaar eerder was er nog 170 miljoen verlies. De hoeveelheid verstuurde brieven en kaarten daalde met 10%, maar doordat PostNL de postzegels duurder maakte, maakte het bedrijf toch winst. Verder wordt er steeds meer verdiend met pakketpost. Het weer, de regen trekt naar het oosten weg, verder geregeld zon, in de namiddag en avond buien, soms met onweer. Het wordt 8 tot 10 graden. Dit was het DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest bij de ANWD. Er staat file op de A12 Utrecht Den Haag bij Den Haag Malieveld 2 kilometer. De politie is daar bezig met technisch onderzoek na een ongeluk... en daardoor is de weg helemaal dicht bij Den Haag Malieveld. richting Den Haag kan het beste omrijden via Leidsendam of de A4 en de N14. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort op zaterdag bij CFM. Jo, dit is heel van Omi. dat was de cheerleader. De studio aan de tolweg uh, 10A is uh, behoorlijk gevuld, uh, Albert-Jan. En ik was je even kwijt. Ja, want je hebt een ander plekje gekregen. Hè? Ik ben, ik ben het kader van het uh, beeld uh, even uh, uitbeeld. Uitbeeld? <laughs> ik ben nu uitbeeld. Waar beeld. ben je dan? Ja, achter, achter, die, achter die hele luidspreker. Oh ja, oké. Okay. Nee, want het is, het is een gezellige drukte geworden in de studio. En als ik u was, zou ik even gaan kijken via welke... Hoe kan dat, Rob? www.zfm-live.nl En wie er allemaal aangeschoven zijn, dat hoort u zo. Uh, allereerst, het derde uur, Zandvoort op zaterdag. Wat gaan we derde uur doen? Zoals u van ons gewend bent, uiteraard rond de klok van half vijf... het dier van de week. En die luistert naar de naam Granu. Het gedicht van de week om kwart voor vijf. Het is weer een tranentrekker. En ook nog in het Engels ook nog... En het gaat allemaal, uh, uh, de, de motto van het gedicht van de week is... Alles is liefde. Maar de hoofdmoot is natuurlijk na de volgende plaat het interview... met de huidige kinderburgemeester van Zandvoort... Uh, die inmiddels is aangeschoven, Finn Damhoff. Finn, welkom in de uitzending. Ja, bedankt. Ja, nee, we zijn er nog lang niet, want we gaan na het volgende plaatje gaan we... Uh, lekker even praten over het allemaal zo gekomen is. Er is een hele afvaardiging meegenomen. En uh, wie, wie heb je onder andere allemaal meegenomen? Mijn moeder Yvonne Damhof, mijn vader Gerard Damhof en mijn broer Sverre, Sverre Damhof. En wie is die andere meneer dan in die blazer? Loco-burgemeester Gerard Kuipers. En waar staat Loco voor? Gekken. <lacht> oh, oh, oh, oh. Ja, die houden we erin, die houden we erin, Vin. Goed, na de volgende plaat gaan we verder praten met Finn... en hoe het allemaal zo gekomen is. En uiteraard ook met Gerard Kuipers, de loco-burgemeester van Zandvoort. En als je mee wil kijken in de studio, we zeiden het net al... ga dan even naar www.zfm-live.nl En Finn, die heeft de plek overgenomen van Albert Jan. Ja, kan die voortaan misschien wel vaker doen, Albert Jan. Ja, nou ja, we hebben een paar jaar terug, hadden we ook Kids Adventure Week... en die jongen heeft nou zijn eigen radioprogramma. Zo is dat, hebben het over Thomas. Hebben we het over Thomas. Dit is uh, Beat It van Michael Jackson... Van Somroep CFM word je Michael Jackson. Dat was Beat It. Ook alweer zo'n gouden ouwe. Het is 11 uh, minuten al vier. Nou is inmiddels uh, aangeschoven de kinderburgemeester Robert-Jan. Ja, uh, Finn Damov, welkom in de studio van CFM. Ja. Komen we zo meteen even bij je terug. We gaan allereerst even naar Gerard Kuipers, lokale burgemeester van, uh, van Zandvoort. Uh, een nieuwe burgemeester, wat was er met die andere? Ja, die, die wil een weekje op vakantie. En die zal de gedachte hebben dat, uh, dat... Ik moet maar iemand anders vragen. Maar uh, hartstikke leuk dat u bent uh, meegekomen. Uh, het is een initiatief van het VVV. En de gemeente uh, levert zijn, echt zijn bijdrage daar ook aan. Zeker. Ja, we hebben, traditioneel vinden we uh, kinderen en politiek een hele belangrijke. Ik zei het vanochtend even bij de opening ook van de Kids Adventure Week. We vinden het ook uh, belangrijk met een jeugdraad, een kinderburgemeester... om betrokkenheid ook bij de politiek uh, te krijgen... Ja, wat ik vanochtend ook zei, kinderen zijn de toekomst. En het is heel goed, denk ik, om, om, om je dat ook blijvend te realiseren. En af en toe ook kinderen de stem te geven die ze verdienen. Dus ook een weekje burgemeester zijn. Ja, nee, dat is... Uh, dan kom ik straks nog even op terug bij, bij Gisteren Gistermorgen om 9 uur de inauguratie. Met andere woorden, je kreeg de ketting omgespeld. Uh, maar het zijn natuurlijk uh, echt in deze vakantie... allerlei kinderenactiviteiten voor kinderen. Voor ja. kinderen, door kinderen. Ja. En uh, heel Zandvoort uh, levert zijn bijdrage daaraan. Zeker, het is uh, voorjaarsvakantie en we hebben eigenlijk per, uh, per dag... en dat is ook dankzij de VVV, uh, ja, allemaal thema's. En uh, Finn is degene die daar uh, ook steeds bij is. Uh, maar dat varieert van uh, vandaag was geloof ik stoere zaterdag... en uh, we hebben morgen uh, weer, uh, weer wat meer een, uh, een dag met, uh, met, met feestelijkheden. De Doe Dinsdag, de Maandag. er is steeds wat aan de hand. En uh, in een aantal activiteiten uh, ga je hem ook begeleiden? Zeker, zeker. Wat, wat gaan jullie zo samen doen? Ik weet in ieder geval dat we woensdag geloof ik samen in de BIEB gaan voorlezen. Ja. Dat heb ik voorbij zien komen. En uh, er zijn nog een paar dingen waar als, als de agenda toelaat, vooral die van Vin natuurlijk, ik mag ja. aanschuiven. Ja, klopt. Dus deze week uh, <laughs> zie ik mij als, uh, als zijn hulp. Waar oh. hij mij nodig heeft, dat zal ik zijn. Goed, Vin, de kinderburgemeester ja. voor 2015. Uh, ik kan me nog herinneren dat er op een gegeven moment in de Zandvoortse korant een uh, oproep stond voor, uh, iemand, uh, voor een kinderburgemeester. En dat heb jij gelezen of las je moeder het? Nou, eigenlijk las mijn moeder dat. En die zei daarna van, is dat wat voor jou? En toen zei ik meteen, ja, dat is wat. En toen hebben we meteen aangemeld. En hoe heb je je aangemeld? Ja, je moest dan een brief schrijven naar, van het marketing. En dan een hele sollicitatiebrief hadden wij geschreven. En toen kregen we meteen daarna een brief van, nou ja, wat leuk vind en zo. En wat leuk dat je daar mee hebt gedaan. En, maar je moet alleen nog even wachten tot 6 februari. En dan hoor je meer. Dus ja, ik wachtte. En toen... Uh, op sollicitatiegesprek gekomen. En toen zeiden ze daarna van, ja, jij bent het geworden. Ja, maar sollicitatiegesprek, dat klinkt wel vrij officieel. Dus uh, wat voor soort vragen werden je gesteld? Ja, waarom? En wie ben je nou precies zelf? En wat doe je allemaal? Ja. En hoe kwam je erop? Ja, van dat, van dat soort vragen. En dan had je allemaal wel een antwoord op? Ja, ik had op de meeste vragen wel een antwoord. Oké, okay, maar het dus waren er spannende dagen van, word ik het of word ik het niet? En uh, hoe, kreeg je het, hoe kreeg je het te horen? Nou, ik moest ik had ik privéles op mijn, pa op mijn moeders paard. Ja. En maar ja, toen hadden ze al gebeld, maar ja, toen was ik dus bezig. Toen zeiden ze van, da daarna kan je even bellen. En daarna werd ik opgebeld van, jij bent het geworden. En toen? Ja, toen hadden we, daarna kregen we een planning toegestuurd. Van ja, maar was je, niet de en... was je niet hartstikke blij? Ja, ik was dat je super het hoort... blij. Maar je krijgt natuurlijk wel straks, een, daar komen we straks nog even bij je op terug, maar je krijgt wel een hele drukke week, hè? Ja, ik heb het echt heel druk. Je moet van alles doen. Ja. Dus, uh, maar goed, Jack werd dus gebeld. Je bent het geworden. Groot feest in Huizendamhof. Ja, zeker. <laughs> goed, dus en uh, hoe is het allemaal begonnen? Gistermorgen moest je vroeg op, maar je moest eigenlijk nog naar school. Ja, maar ik had vrij van school gekregen, even voor een uurtje, twee uurtjes. Ik weet niet hoe lang het was volgens mij. Maar ik mocht gewoon weg, omdat je vond het helemaal super leuk dat ik het was geworden en zo. Dus ja, ik mocht weg. En toen kwam ik daar op het gemeentehuis. En toen... Ja, want daar hebben we het over. Hè? Want dat was het officiële gedeelte met de, met de burgemeester, Nick Meijer. Ja. En wat, wat gebeurde er tijdens dat officiële gedeelte? Ja, hij ging eerst heel veel dingen uitleggen over de ambtsketen, wat het nou precies inhoudt en alles. En op een gegeven moment zei hij, ja, dit, nu gaan we bezig aan het officiële gedeelte. En toen ging hij nog helemaal rekken en zo. En ging hij nog meer dingen uitleggen <laughs> voor de spanning. Hij maakte het wel spannend, ja. Ja, hij maakte het heel spannend. En daarna ja, ging hij hem omdoen en dan was het officieel geïnstalleerd. En toen gingen we nog foto's maken bij die, in een andere kamer. En dan moest hij met de hamer slaan. Het was een zo. hele grote kamer, hè? En wat, ja. weet je wat voor soort kamer dat was? Nee, eigenlijk niet. Gerard, kan je me even uit de droom helpen? Ik denk dat de collegekamer is geweest. Ja, ja. Want, want... dat was een groot. Waar al die stoelen staan en ja, die, en die tafels in een u-vorm. Dus mocht je op de, op de stoel zitten van de burgemeester? Ja, daar mocht ik zitten. En allemaal mediamensen aan de andere kant om foto's te maken? Ja, ik werd heel veel gefotograveerd. En ben je ook al vele malen geïnterviewd? Nee, eigenlijk nog helemaal niet. Dit is de eerste... We nou, hebben weer de primeur hè? Dankjewel ja, eh, geweldig. Dankjewel, Vin. <tie> Goed, dus om tien uur was je dus echt kinderburgemeester. En wat, wat heb je daarna? Die, heb je vrijdag ook al de nodige dingen gedaan? Of begon het vanmorgen allemaal? Ja, het begon eigenlijk, maar van, vanmorgen vrijdag heb ik nog niet zoveel gedaan. Ik heb eigenlijk niks gedaan. Dus oh. ik ben gewoon nog naar school gegaan. Daarnaast begon allemaal te klappen toen ik binnenkwam. Ja. Dat was wel superleuk. En want uh, uh, op een gegeven moment over een week moet je die Amstketen weer inleveren. Weet je ja. ook al hoe dat gaat? Ja, ik ga gewoon naar school en op school komen ze hem dan ophalen. Ze, gaan ze een dag uitkiezen, dan komen ze naar school. Wie zijn ze? De, de directeur van de VVV en de burgemeester. Oeps. Die komen hem weer ophalen. Maar zover is het nog lang niet. We nee. gaan zo weer even verder. We gaan even naar een plaatje en dan gaan we even over de Kids Adventure Week praten. Is het goed? Oké. Okay. Hier is Aaron Sjoepa. It was a mouse. Gezellig ging de studio van CFM op deze zonnige zaterdagmiddag? De Amen Albert Rose, de single van Aaron Schuppa. De kinderburgemeester, hij is vanmiddag aanwezig. En natuurlijk ook de local burgemeester. Jij, uh, uh, jij had vanmorgen al het, uh, vanmiddag het plein van de Hoge Nood op de Raadhuisplein geopend. Ja. En je hebt al een anti-slip demo meegemaakt, hoe was dat? Ja, dat was echt super cool. Je ging nog met een wagen ja, van een auto snel uit, gingen je rijden. Op, bij, ik weet niet waar precies. Bij Rob Slotenmaker. Ja. en lekker door plassen heen en zo. En driften. was echt wel super cool. Goed. Dat was... Uh, nou, de, de, de, de kop is eraf. De eerste dag is, uh, is bijna voorbij. Maar er ja. zijn nog vele dagen die gaan volgen. Uh, ja. Wat ga je nog meer de komende weken uh, bij jezelf bij, bij aanwezig zijn? Want er zijn zoveel evenementen. Daar kan je natuurlijk ja. niet al, overal bij zijn. Nee, ik ga zondag ga ik naar freestyle voetbal. Dat is bij de Lachende Zeerover. Moet ik... Ja, ik weet niet precies. Daar moet ik gewoon bij zijn. En dan ga ik maandag zelf een chocoladeworkshop doen. Dan hoef ik namelijk helemaal niks voor de kinderburgemeester te doen. Dan ben je gewoon privé. Ja, dan ben je gewoon ja, anoniem. Ja, vrij anoniem. <laughs> In hoeverre dat nog mogelijk is. <laughs> en dan dinsdag, dat is mijn, daar ben ik jarig. Dan word ik elf jaar. Alvast gaan van harte gefeliciteerd. Dankjewel. En dan moet ik naar de Outdoor Games. Dat is bij Pluspunt. Gaat Gerard Kuipers dan ook mee? Met de Outdoor Games? Vol, volgens mij niet. En woensdag dan moet ik wel voorlezen. En dan gaat Gerard Kuipers wel mee. Dan ga je met z'n tweeën. Woensdag ga je met z'n tweeën voorlezen. En waar In ga je bieb. voorlezen? In de biep. In de biep? Oké. Okay. Verder nog uh, activiteiten waar jij zelf aanwezig bent? Ja, donderdag. Nee, donderdag ga ik gewoon weer privé doen. Dan heb ik ook niks te doen. En dan zaterdag. <lacht> ja, ja. Je mag ook niet meer uren maken dan dat je mag. Het is een 36-urige <laughs> werkweek. Dus je mag ook niet te veel overuren maken. En dan heb ik zaterdag weer een ZFM-interview. Maar dan in de ochtendshow. Ook bij onze collega's van Goedemorgen Zandvoort. Ja, bij Hotel Hoogland. Ja, dan mag je naar Hotel Hoogland. Ja. En dan vanmiddag moet ik daar Nienke van NPO Zeppelin presenteren. Mm. Bij Center Parks Oké. Okay. Dus ja. een volle agenda? Ik heb een hele volle agenda. En uh, als nou kinderen zeggen, van, nou ik wil graag nog zo'n evenement meedoen, hoe, hoe moeten ze dat dan doen? En je kan naar de site van het VVV Zandvoort gaan en dan kan je naar de, de planning van de hele week. Ja. En dan heb je elke dag je een thema, je hebt Maf maandag, uh, sportieve zondag en je hebt veel meer. En dan kan je gewoon opklikken dan, en dan zie je allemaal dingen die er dan zijn en dan ga je daar aan, aanmelden. Ja, melden. Oké, okay, dat is via, via www.kidsadventureweek.nl. Ja, een lang woord. www.kidsadventureweek.nl, .kid, daar kan je opgeven. En er zijn natuurlijk een heleboel uh, evenementen, zijn gratis, maar voor een paar moet je je echt even aanmelden en daar zou je wel iets een, een vergoeding voor moeten betalen of is het allemaal ja. gratis? Nee, bij de meeste is het wel <laughs> gratis, maar bij anderen moet je wel betalen. En nou hebben dus alle kinderen volgende week vrij. Maar jij dus niet, want jij moet daar al die activiteiten. Ben je dan die week erop vrij? Uh, nee, ik moet gewoon weer naar school. En het, het gewone leven neemt dan weer zijn loop. Ja. Goed. Nou, uh, Kids Adventure Week. www.kidsadventureweek.nl. Evenementen kunnen ze zich opgeven. Sommige evenementen gaat uh, Gerard Kuipers... de, de lokale burgemeester gaat met je mee. Ga je met z'n tweeën doen. <laughs> en uh, dan die week erop... dan komt, komt de burgemeester... en misschien de lokale burgemeester bij jou op school... Om, om de ketting weer in ontvangst te nemen. Ja. En dan, ben je, dan, ben je, dan zit het voor jou erop. Dan zit het voor mij erop, ja. Nou, ik wens je namens mijn collega Rob Harms en uh, Gerard... Uh, heel veel succes, ook namens ook je ouders zullen je wel uh, veel succes wensen. Ja. We wensen je heel veel plezier komende week. Ja. En we zien nu al uit naar het interview volgende week zaterdagmorgen... bij Goedemorgen Zandvoort, van wat je dan allemaal nog meer hebt meegemaakt. Ja, dan gaan we ook vertellen wat ik allemaal heb gedaan. Nou, geweldig dat je even de moeite heb willen nemen om naar de studio te komen. Ik wens je heel veel plezier. En één advies, ga op tijd naar bed. Ja, heel erg bedankt. <lacht> ga ik zeker doen. Oké, okay. dankjewel Fien, het ging helemaal goed. Here is Cookies! He? De kinderburgemeester. Geweldig interview uh, zojuist met hem. Klein applaus daarvoor. Jawel. <laughs> Peter Frampton en uh, Baby, I Love Your weet Way. Je, weet je ook wat het, wat het logo is van de uh, Kids at Week? Uh, nee, Week? Nee? Nee, nee. In Zandvoort is alles kids. Ja, mooiste. is, dat, ja, hè? Die, is goed, die is heel goed gevonden. En hij was ook niet op zijn mondje gevallen. hè? Nee, dat zeker niet. Nee. Dus dan krijgt de, de lokale burgemeester volgende week... als hij mee op stap gaat en uh, voor gaat lezen... dan krijgt hij nog een zware dobber aan. En jij ook met uh, Stolvert of Zaterdag, dus... Ach ja, ja, ja, ja. ja, helemaal goed. Nee, die is... Uh, <lacht> nou, maar als de kids allemaal de baas in dit dorp zijn... Uh, gaan ze dan ons zeggen hoe laten we naar bed moeten? Waarschijnlijk wel, ja. Ik vrees het wel. Waarschijnlijk hè? wel. Nou, we houden we u op de hoogte. Het is 3 uh, over half vijf, het dier van de week.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 granuloomcomplex. Een ziekte mm -hmm. waarbij de kat onder andere blaasjes krijgt die erg jeuken. Gelukkig gaat het nu goed met haar en heeft ze geen rare plekken meer. Ze is nu echt toe aan een eigen gouden mandje. Kunt u, hier, kunt u haar die geven? Kom dan snel eens langs om met haar kennis te maken. Zeker weten dat u voor haar valt. Want Granu verblijft momenteel in het dierenhuis Kennemerland, Keesonstraat 5 te Zandvoort. Telefoon is bereikbaar op 571-3888. 571-3888. Dagelijks geopend van 11 tot 4 uur op maandag. Tot en met zaterdag. Of kijk ook even op de website www.dierenthuiskennemeland.nl Want ook Granu verdient een thuis. Of kijk ook eens op de CFM-app, want ook daar staat een foto van het dier van de week. Everybody got a dude. What? van Fox Stevenson moet ik altijd weer denken aan mijn collega Morrie Mulder. Ja, als je op vrijdagmiddag tussen 53 uur breakdown presenteert... gaat hij helemaal uit zijn dak als je deze mag draaien. Je hoort sweets, soda zodapop. Dat was alweer het ene laatste plaatje voor het gedicht van de dag. Die komt er dus zo dadelijk aan. En het is weer een tranentrekker, hoorde ik Vooral met jan Dus ga er maar vast lekker voor zitten aan de radio bij CFM. Het is deze uit de jaren tachtig, hier is de String Out Sister en Breakouts. Breakout. Singel van de Swing Out Sister Rode bij CFM. Dat was Breakouts. En daarmee is het kwart voor vijf geworden. Jawel, daar komt u weer aan. Het gedicht van de dag. Op verzoek. Op verzoek. Close your eyes. And I'll kiss you. Tomorrow. I'll miss you. Remember, I'll always be true. And then... While I'm away, I'll ride home every day And I'll send all my loving to you I'll pretend that I'm kissing the lips I am missing And hope that my dreams will come true And then, while I'm away, I'll ride home every day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 All my loving, all my loving, I will send to you. Wat een mooi gevoelig gedicht van de dag weer, robert jan ja, dit was echt voor een Beatle-liefhebber. Oeh, jawel, jawel, jawel. Alleen daar hebben we even een probleem mee. Ja. Dat zijn deedje wil niet werken. Maar ja, ik heb wel een andere gevonden hoor. Ik wil je. Goedies meeuwis. Ze ligt aan haar glas terwijl ze naar hem lacht. Hij loopt op haar af tot dat ze wel verwachten. Morgen heeft het pijn dat weet ze al te goed. Don't <laughs> Goed houden, hè? Ook op de zaterdagavond. Je hoorde de single van Guus Mellers en Ik Wil Je blijven Bij Me. En wie weet, misschien wil jij wel de Saturday Love. Just won't do. Thursday and Friday, we can begin. But our Saturday Love will never end. Shagan, shagan, sh It's been a long time I never think I was close to you again Zo'n plaat tijd, mijn tijd, Albert John. Ja, wat dat betreft stond deze middag wel in het teken van jouw tijd, hè? Ja, heerlijk, heerlijk. Ja. heerlijk ja. Joh, zijn Alex en O'Neill in de Saturday Love. Ja, voor de mensen die ook uit die tijd komen, die nou uh, naar de radio aan het luisteren zijn, was ook diezelfde tijd van onder meer Orange Juice Jones in The Ring. Oh, die. Oh, dat was ook zo'n mooie romantische plaat, Albert John. Echt. Geweldig. Het einde van deze aflevering van Zandwoord op Zaterdag. Het zit daar alweer op in de pop. Maar morgen is weer tussen 2 en 5. Zandwoord op zondag. En dan met collega Anders van Bergen. Wat ga jij met je vrije dag doen? Uh, geen idee nog. Nee. Nou, ik ga weer een beetje mantel zorgen. Jij dus gaat naar Zwolle, ja, hè? Ik ga naar Zwolle een beetje mantel zorgen. Heel goed. Nou, heel veel succes daar. En volgende week zijn we er weer op de zaterdagmiddag tussen 2 en 5 uur. Tot dan en bedankt voor het luisteren. Hele fijne zaterdagavond. Dag! In Zandvoort is alles kids. Ik vind hem mooi. Doei, doei! Other swear and curse. When you're chewing on life's gristle. Da, grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best.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 Look on the bright side of life. Come on! Always look on the bright side of life. More life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bath. Forget about your scene, give the audience a coin Yo! My name is Dr. Alban.